9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is positief over diplomatiek contact met Rusland over MH17. Binnenkort zou er overleg kunnen zijn. Vorig jaar stelden Nederland en Australië de Russische federatie officieel aansprakelijk voor het neerschieten van het vliegtuig in 2014. Tot nu toe weigerde Rusland te praten. Nabestaanden noemen het een goede zaak dat Rusland nu bereid is tot diplomatiek overleg. Saudi-Arabië heeft het onderzoek naar de moord op journalist Khashoggi ernstig tegengewerkt. Dat zegt een VN-rapporteur na een bezoek aan Turkije. Khashoggi werd begin oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul vermoord. Saudi-Arabië werkte lange tijd niet mee en het lichaam van Khashoggi is nog altijd zoek. In juni verschijnt het rapport van de VN-rapporteur. Minister Bruins doet een beroep op medicijnfabrikant Biogen... om het middel Vampira tegen multiple sclerose voorlopig gratis te verstrekken. Het middel is sinds begin dit jaar uit het basispakket gehaald... hoewel MS-patiënten zeggen dat ze er baat bij hebben. Er komt een nieuw onderzoek naar de werking van Vampira, belooft Bruins. De Britse premier, May, blijft ervan overtuigd... dat haar land op 29 maart de Europese Unie kan verlaten. May was vandaag opnieuw in Brussel om te onderhandelen over de brexit...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 Antoinette de Jong kwam een halve seconde tekort... en kreeg zilver, de Russin Voronina, brons. Het weer, soms nog een bui, wat minder wind. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht, ongeveer 5 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de dag meer regen en meer wind... en dan wordt het een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 You yeah. yeah.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 Van harte nog uh, gefeliciteerd. Ja, dan krijg ik een knikje terug. <laughs> Goed. Uh, maar Marcus is uh, vanavond uh, degene die uh, Joël natuurlijk uh, uh, het uh, mogelijk maakte... om haar liedjes uh, te laten horen. En uh, wat we nu uh, gaan horen, dat is nog nergens te horen geweest... want dat heeft Joël mij net uh, verklapt. Het komt nog van een EP die dit najaar gaat uh, verschijnen, toch? Dat klopt. Ja. Dan ben ik helemaal benieuwd uh, wanneer die EP gaat uh, komen. Uh, waarschijnlijk in oktober. Oh, Zo in dus we... de herfst. Kijk, dat is weer mooi, want dan uh, weten we dus weer uh, even een vintje naar Agenda. dan kunnen we weer een uh, nieuwe EP uh, eraan ik ben toevoegen. We er heel druk mee bezig. Ja, dat, is, dat, dat willen we graag horen. Um, uh, ik, ik, ik zit naar de titel te kijken en ik denk toch ook weer naar Marcus, want de titel gaat over Man in a Town Car, <lacht> maar ik denk niet dat dat uh, daar helemaal over handelt. Dus uh, vertel... Uh, als ja, wat gaat dat liedje nou ja, echt? Ik weet over? het niet misschien dat Mavis ja, in een towncar zit. Dat nou, kan. het is een Fort <laughs> Fiesta, dus dat. Uh... <laughs> Ah, ja, nee. Het gaat over een, een zakenman in New York. Ik weet nog als er een moment was dat ik het zebrapad overstak. En dat ik een, er rijden heel veel black town cars in New York. Het zijn zwarte auto's met zakenlieden erin. Die worden heen gereden, heen en weer. Dus Marcus ook. En, um, hij heeft een zwarte auto. Dus. Hij, heel goed. Ik ja. stak over en ik weet nog dat die, meestal zijn die zakenmannen verscholen achter um, geblendeerd glas. Maar als je dus net voor ze loopt, zag ik precies die man. Ik keek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 Stolen a look. You watch her through the glass. You had to make a call, I'm driving so fast. A nation no design but the ends of the line in the city of blinding lights oh how money grows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 streetlights move on nothing but the rain starts to crack it looks like i'm losing this fight i'm lost in lonely streets i need to lose myself to an the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 Like it was nothing to you Felt the scent of my body That's craggy and cloudy Couldn't take me away from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 and peaks reborn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 Want, dit is de dame die volgende week gaat komen, Lizzie V. En Little Bit Secret.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 Ben ik nog gebeld over, maar goed, uh, het, het, het, het heeft weinig zin. Um, uh, het uh, optreden van uh, Joël zitroop. Uh, vond je het leuk? Ik vond het ontzettend leuk. Zeker. Ook, gez ook gezellig zeker. Ik vond het ook heel gezellig. gezelligheid. voor zijn gezelligheid. En ik ben um, heel blij dat het beeld weer een kwartslag om is.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 En de Peace of Mind sluit deze uh, uh, dag van Alternatief FM af. Volgende week dus weer met uh, Lissy V, Lisanne Veenendaal. met uh, een nieuwe aflevering. Dag.